Oude hippies onder ons. Toch maar mooi even after tea. En uh, not just a flower in your hair. Want dat was wel gebruikelijk hoor. In 1967. Een uh, mooie bloem in je haar. En uh, broeken met wijde pijpen. En natuurlijk. Vrede! Tja. Het was nu maar weer zo'n tijdperk. Vind je niet? Toen was love, peace en happiness normaal. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Ik ga je oren ook dit uur vertroetelen met lekkere muziek. De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. En natuurlijk Cornelis Vreeswijk en straks een reportage van Jeroen van Gent. Ik rij een overgeladen oude truck vol met baksteen, 40 ton achteraan. En mijn maat zegt dat ik gek ben, maar ik zeg alles kan. Ik leg een baksteen op de gasplank. En dan gaan we dan met volle kracht E4 naar Dover En terug in Rotterdam vannacht Mijn naam is Baksteen Bakker de Baksteen De schrik van de snelweg Ze zeggen dat ik gek ben Dat wordt een ongeluk Met die oude rotte kleren truck Yeah hmm. de de mist die mist en mijn banden zijn glad als spek maar dat is voor de bakker want die bakker is toch al gek ik leg een baksteen op de gasplank en daar gaan we dan met volle kracht even naar Dover en terug in Rotterdam vannacht mijn naam is baksteen bakker de baksteen de schrik van de snelweg ze zeggen dat ik gek ben dat met die oude rotte kleren terug En dan kijk ik in mijn achterspiegel En raad nu eens wat ik zag De tut in een super Porsche. Met een boete van een fix bedrag En de tut zei meneer kijk dat bord dat daar staat En luister nu wat ik zeg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 dacht er allemaal fris uit Frissel Sissel in de jaren tachtig. Uh, ja, en de dames hebben het niet slecht geboerd nou hoor. Ja, mooie carrières in de musical scene enzovoort. Hè? We, hebben over, we hebben het over Frissel Sissel en uh, hun grote hit. Talk it over. En Cornelis Vreeswijk voor met Bakker de Bakkersteen. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over wat is het leukste cadeau dat u ooit heeft gegeven. Niet gekregen, gegeven. Want ja, krijgen is wat anders dan geven. Het geeft een heel ander gevoel. Je hoort daar straks meer over hier bij Zetveel. Van Tol en Tol, ja, wie kent het niet? Hè? En Sedalia hierbij zet veel. De mooiste muziek hoor je hier en uh, nou, dat is me goed ook dat je naar ons luistert, want dan heb je een mooie zondagmorgen. Ook al zit het weer soms tegen. Dan nog zorgen wij voor uh, het mooie zonnetje in huis. the spoke. and i can feel a new tomorrow coming on and i don't know why i have to make a song everybody talks about a new world in the morning new world in the morning takes so long he was 20 I met that man when he was 81 he said too many folks just stand and wait until the morning don't think no tomorrow never comes and he would feel a new tomorrow coming on and when he'd smile his eyes would twinkle up and far Tomorrow coming home and I don't know why I have to make a song Everybody talks about a new woman home You will in the morning Prachtige herinneringen aan de Rutger teker nog niet heel erg lang geleden overleden een paar jaar geloof ik maar heeft tot heel hoge leeftijd prachtige liedjes gezongen. Maar vooral in Duitsland en in Engeland en in Nederland kwam die eigenlijk niet meer zo aan bod. Je hoorde wel een van zijn mooiste hits in Nederland. Je hoorde New World in the Morning. En Ed Sheeran met Overpass Graffiti van een paar jaar geleden alweer hier bij ZVL. Dus, goh, wat schiet de tijd op als je naar je zin hebt. En ik heb het naar mijn zin en ik hoop jij ook. En misschien ben je wel lekker thuis bezig aan de koffie. Of misschien ben je bezig met... De vroege brunch? In dat geval smakelijk. Lorsque <tie> nous étions encore enfants sur le chemin de bruyère, tout le long de la rivière, on cueillait la mirabelle, sous le nez des tourterelles. On donne I Mon Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Pour aller danser On mettait tous nos souliers Dans le même panier Et pour pas les abîmer On allait au tout pied. Anton, Yvan, Boris et moi Rebecca, Paula, Johanna et moi Anton, Yvan, Boris et moi Rebecca, Paula, Johanna et moi Trois garçons pour quatre filles, on était tous amoureux. Toi de moi et moi de lui, l'une hier l'autre aujourd'hui. Anton, Ivan, Boris et moi. Rebecca, Paula, Johanna et moi. Dire qu'au moment de se marier, on est tous allés chercher. Ailleurs ce que l'on avait à portée de notre main, on a quitté les copains. Anton, Ivan, Boris et Moi, Rebecca, la Johanna et moi Anton, Ivan, Boris et moi Rebecca, la Johanna et moi Aujourd'hui, chaque fois qu'on s'écrit C'est qu'il nous vient un enfant Le monde a beau être grand C'est à peine s'il contient Nos enfants et leurs parrains Anton, Ivan van Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi. TV Tamelijk, tamelijk ingewikkeld met uh, Marie uh, Laforet. Anton, Yvan, Boris, En moi et moi. Oh. Veel mannen, minder vrouwen. Of vast andersom. Een ingewikkeld lied. Ja, dat op zondag. Heb je dat weer, hè? Een lekker nummer van lange geleden. En uh, ja, je gaat er zo in mee. Net zoals deze van de Spice Girls. Say you will be there. Hier bij, uh, Jouw eigen ZVL. Het is zondag hè? en de Bijbel zegt het al. Dan in zo'n geval het is zaliger te geven dan te ontvangen. Bij het uitwisselen van geschenken verdwijnt zo vaak zoveel in een kast of veel op zolder. Want dan heb je van die dingen waarvan je denkt op er mee. En het zegt vaak ook iets over uzelf en degene waar u een cadeau mee deelt. En maar ja, dan is er ook wel een vraag die uh, je kunt bedenken is het leuk om een cadeau te krijgen. Maar nog leuker is om te weten... wat is het leukste cadeau dat u ooit heeft gegeven? Volgens de mooie christelijke tradities. Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op, voegt u. En hier zijn ze, uw antwoorden. Wat is het leukste cadeau dat u ooit heeft gegeven? Uh, nou, zelfgebakken koekjes. Uh, geef ik ah. graag weg. Hé, hey. zelfgebakken... U, had u dat zelf bedacht? Uh, ja. Ja, en zelf gebakken. Ook dat. <laughs> Wat het voor koekjes? Uh, ja, met een thema, met bloemetjes. En ik had ze zeg maar, op een uh, stokje gemaakt en daar weer een boeketje van gemaakt. Dus het was net een boeketje bloemen, maar dan met uh, eetbare bloemetjes. Dat hadden ze vast niet verwacht. Nee, zeker niet. Echt zelfgemaakt. Helemaal zelfgemaakt. Nergens te koop? Nee, nergens te koop. Dat is een mooi cadeau. Ja, zeker. Gegeven? Ja. Um, het leukste cadeau. Ik ben niet zo van de cadeaus. Ik ben ook niet zo van de cadeaus ontvangen. Oh. Dus ook niet van het geven ervan. Dus ah. ik denk. Een tijdje geleden alweer. Toen besloot ik om een nieuwe hobby op te pakken. En toen uh, kreeg ik uh, een camera. Ja. Dus daar heb ik, uh, ben ik nu dingen mee aan het doen en zo. Ah. Fotografie. Dat op. is denk ik wel het leukste cadeau. Ja, ja dat is een goede. Oh, wat ik heb ge gegeven? Eigenlijk nou, wel, ja, aan de Dat zou ik niet weten, sorry. Jeetje, het leukste cadeau wat ik ooit heb gegeven. Ja, ja. Ik denk mijn zoon zijn rijbewijs, de lessen. Ah. Ik denk dat dat wel het leukste cadeau is geweest. Prijzig? Ja, nee, ach, ik heb er maar één, dus die uh, moet je verwennen, toch? Lukte het? Jazeker, ja, hij heeft inmiddels anderhalf jaar zijn rijbewijs en uh, hij is er erg blij mee, dus ik denk dat dat wel het mooiste cadeau is geweest. Ja, nuttig en heel, heel leuk, uh, yeah. ja. Had hij zelf vast niet zomaar uh, kunnen voorschieten? Nee, daarover. dat denk ik ook niet. Nee, nee. nee tegenwoordig is dat allemaal hartstikke duur. Dus, uh... En hoe kwam je erop? L liep hij altijd zeuren over een auto? Mijn <laughs> zoon zeurt nooit. Nee, ja, hij werd 18, dus dat vonden wij wel een, een goed bijpassend cadeau. Gegeven. Gegeven. Uh, een auto aan mijn moeder. Echt? Ja. Nou, dat is wel een hele goeie. <laughs> ja. Wow. Ja, hard en teruggeven aan jou ouders. Uh, tweede handje. Ja, dat wel. Oh, toch wel? Ja, ja dat zeker <laughs> Ik wel. denk, ik bedoel een beetje plagen, maar een mooie tweedehands neem ik aan. Dan. Ja, zeker wel. Ja. Ja. Nou, uh, wat vond ze daarvan? Nou ja, heel mooi. <laughs> ja, ze vond hem heel mooi. Ze, moest, uh, ze brak een traan uit, dus dat was mooi. Oh, ze had dat echt niet verwacht. Nee. Hoe lang geleden is dat? Vorig jaar. Oh, actueel ook nog? Ja. Nou, en bevalt het een beetje met die auto? Wat krijgen ja, <laughs> krijg we reacties? Hij rijdt lekker. Hij rijdt lekker. Ja, af wow. en toe rijd je zelf ook wel in hem. Oké. Okay. Hij is... Uh, hij is van haar, dus. Uh... Nou, is het te gek? Ja, ja mooi hè. Hart voor gespaard. Ja, zeker. zeker. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoeten vragen. Oh, geen ellende. Geen. Dus geen politiek of wat soort, okay. soort dingen, maar ik heb een soort van man bij het hond vragen. Weet u nog? Okay, dat ja, nee, ja, dat vind ik ook. Ja. Moet u opletten. Wat is het leukste cadeau dat u ooit heeft gegeven? Het leukste cadeau dat u ooit hebt gegeven? Een stedentripje. Hé? Hey. Aan mijn ouders, mijn broer en mijn zus. Met z'n allen. Het antwoord ja. ligt echt gelijk voor in de mond. Ja. U weet het nog, was het recent? Uh, ja, sindsdien doen we dat elk jaar. We oh. hebben er een traditie van gemaakt, maar dat is begonnen met een cadeautje. Ja. In plaats van iets om neer te zitten of zoiets? Ja, voor uh, 65ste verjaardag van mijn moeder dachten we gaan iets bijzonders doen. Waar ja. ging het naartoe? Uh, toen gingen we naar Verona, Italië. Oh, wauw. Ja, naar een concert van Eros Ramazzotti. Ook nog? Ja, ook nog. Nou. <laughs> ja, dus dat was echt, uh, ja. Oeh. ja. Dus u had kaartjes van, van, op een afstand geregeld? Ja, die hadden we op afstand geregeld in de arena. En toen hebben we daar een tripje van gemaakt. Ja. Wat vonden ze ervan? Geweldig. Hebben we het nou nog over. <laughs> ja, dat is nu tien jaar geleden. Ja. Zit er een, daarna ook weer elke keer concerten bij? Of dat dan weer niet? Uh, toevallig dit jaar is het tiende jaar. Gaan we naar Napels. Gaan we weer naar Eros. Nee. Ja, en uh, de jaren daartussen zijn we wel elk jaar geweest. Maar niet, uh, dat, niet dat, na een concert. Nee. Nee. nee. Dat moet zo uitkomen, natuurlijk. Ja, dat kwam zo uit. Ja. Super romantisch. Ja, nou ja, ja goed met ons eigen gezin. Dus ja, uh, ja maar toch. Ja. Ja, ja, nee, maar ik bedoel, de ja. muziek van hem natuurlijk toch. Ja, ja. ja. ja nou, dan oh. uh, in de open lucht, fantastisch. Dat is wel het, het, het, het beste antwoord tot nu toe. Oké, ja, ja. Want cadeaus en zo, dat stapelt zich maar op en wordt misschien helemaal niet gebruikt of gewaardeerd, nee, hè? Ik bedoel, ja. ja, dat denk ik ook. Kwam het tijd door dat u dat verzonnen had? Um... Nou ja, dat is wat minder gezellig. Mijn moeder was ziek. Dus toen dachten we, nou ja, weet je, laten we het nu maar doen. Oh. He, dus laten we een keer groot uitpakken. Dat was eigenlijk het idee. Ah. En uh, uiteindelijk zijn we tien jaar verder en tien uh, tripjes nog. verder. Ja, is ze er nog? Wat is het leukste cadeau dat u ooit heeft gegeven? Geheven. Gegeven. Oh, uh, ja, ja. Gegeven. <laughs> Niet gekregen, maar gegeven. Gegeven. Ja, dat zou een weekendje Parijs denk ik zijn of zoiets. Ja, ja, dat zijn leuke cadeaus. Of, uh, heeft u dat op... gedaan daadwerkelijk? Ja, zeker, zeker. Ja, ja en ik, ik geef graag uh, geen cadeaus, die, die, uh, geen materialistische dingen, maar graag uitjes of ja. uh, ervaringen eigenlijk. Nou, daar ja. zat ik op te wachten op ja, die antwoorden Dat zijn ja, de leuke dingen, goed, ja. ja. Vind ik uh, de verjaardag van mijn zoontje. Ja? Ja. Dus we hebben een mooi feest voor hem gegeven toen hij zeven werd. Ah. En ja, dat is eigenlijk wel heel leuk om te doen. Om te geven aan, ja. aan je zoontje. Dat maakt het ook mooi natuurlijk. Niet per se allemaal hele grote cadeaus, maar zoiets. Ja, ja dat is de herinnering hè. Is dat wel bewust dat u dat doet? Nee, nee, dat, uh, u vraagt het nu dus. <laughs> dat was mijn antwoord. Ja, ja, ja, ja, ja. nee, maar bedoel dat, dat u wel bewust zoiets geeft, zeg maar, in plaats van allemaal dingen om neer te zetten of om mee te spelen. Ja, geef ik ook. Ik geef ook, geef ook. ook speelgoed en zo. Natuurlijk. Autofil. Alleen dit, dit ja, omdat u vraagt wat is het ja. mooiste wat je dan nooit aan iemand hebt gegeven, vind ik toch wel dat. Ja. ja. Want dat is ook leuk terugkijken, herinnering zegt u al. Hè? Ja, precies daarom. Ja. ja. Veel mensen weten niet meer een cadeau van 20 jaar wat je gegeven hebt, maar als je, als je ervaringen hebt gegeven, die, die zijn voor altijd, dus ja, daar kies ik meestal voor. U ja. krijgt reacties terug van dat weekendje Parijs dan? En zo ja, en... ja, dat zijn leuke dingen. Je ja. bent mee geweest? Ja klopt, klopt. Ja, ja, ja, ook een beetje voor mezelf, ook een ja. beetje voor ja. mezelf. Ja. Dus, uh, ja. Ja, ik geef graag ervaringen en liever geen spullen. En ja. hetzelfde geldt voor mijn kinderen. Hè. Uh, ik heb drie jonge kinderen. De oudste is, uh, wordt bijna acht, uh, de middelste is bijna zes en uh, de jongste is drie. En ik geef liever geen materialistische cadeaus. Ja. Ik geef liever gewoon dingen om te doen. Hè. Ja. Dus, uh, Doet u nog eens een voorbeeld dan? dat is wel leuk. Uh, nou, ben met mijn zoon. Uh, we gaan, uh, mijn dochter is bijna een jaar. Uh, ze zijn bijna op dezelfde dagjaar. Dus uh, wij gaan een, uh, voor een verjaardag gaan we een nachtje naar Antwerpen. Dus we gaan op zaterdag uh, of nee, op Hemelwaartsdag gaan we naar Antwerpen toe. Gaan we een leuke dag. Gaan we even naar de film. En de volgende dag gaan we uh, naar, de of, uh, naar, de, naar de dierentuin. Ja, ja. En, dan, uh, en dat zijn leuke dat ja. zijn leuke cadeaus. Dat geef ik veel liever dan een. Uh, en echt cadeau. Dan ja. maak je ook herinneringen van. Ja, nou zeker, ja, ja. En dat zijn de dingen die we allemaal onthouden, denk ik, dus. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. Ik habe nu mijn Herz mit mijn Telefoon en mijn PC vernetzt. Wenn du mir sagen willst, dass du jetzt um mich weinst, drück die 1. Wenn du mich fragen willst, ob ich noch sauer bin, ob wir uns treffen können, von wegen Neubeginn oder wer weiß was sonst, für eine Heuchelei, drück die 2. Brauchst du Hilfe bei der Frage, es mir geht in meiner Lage? Ik gefühle für dich, Jäger oder Groll?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 Wenn du Probleme hast mit deiner neuen Frau, ist deine Kohle wegs und deine Haare grau, ist es die Einsamkeit, die dir zu schaffen, macht durch die Acht. Brauchst du Hilfe bei der Frage, wie es mir geht in meiner Lage, ich Gefühle für dich, hege oder Groll. Wie viel ich dir glauben sollte, was ich jetzt noch von dir halte, und wie oft mir sowas noch passieren sollte. Die Eerbare voorstellen, kwamen naar je toe. Oneerbare voorstellen van uh, de dames van Loïs Lane. Ja. When I with you, hier bij ZVL. En um, Annette Lausanne. Ja. Speciaal verzoek van um, ons eigen Jeroen van Gent, want die vond het wel een lekker nummer. Dat paste bij zijn reportage en uh, dat is ook meestal wel zo. Je wordt er wel vrolijk van, ook op deze zondagmorgen. Uh, straks, na 12 uur, is het weer tijd voor ons verzoeknummerprogramma. Dus uh, kun jij weer aan meedoen. En hoe je dat het beste doet, dat hoor je zometeen Na nou, onder andere deze van Toontje Lager.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 TV Wonder. En is een hier bij ZVL. Toontje lager met stiekem gedanst. En straks over een minuut of twaalf, dertien begint het uh, muziekprogramma ZVL op verzoek. Nou, daar kun je dus zelf invloed op uitoefenen door even naar onze website te gaan. Hè? Heel simpel, omroepzvl.nl. Ga naar verzoekje en vul daar het formuliertje in. En dan gaan wij aan de slag met jouw muzikale voorkeur. Lijkt me gezellig. Er zit er ook iets leuks bij, zodat uh, onze collega's er straks iets over kunnen vertellen. Omroep zvl.nl en dan natuurlijk naar Verzoekje. En dan komt het straks na 12 uur helemaal goed. Dat was hem hier voor vandaag. Deze aflevering van de Zondagmorgen van ZVL. June Lodge en Prince Mohammed. Maar, maar, maar dan samen gezellig in uh, Someone Loves You Honey. En Mylène Farmer. en De Chanté. Dankjewel voor je gezelschap weer vandaag. En ik hoop dat je er weer bij bent komende zondag volgende week dus. Dan ben ik hier weer om tien uur. En ik uh, hoop jij weer daar. Thuis. Gezellig. Maak het er weer een leuke Zondagmorgen van. Met lekkere muziek en een paar leuke onderwerpen. Heel veel plezier met mijn collega's zometeen en uh, ja, Achtel een mooie dag van. Tot slot van de show een klein stukje Van McCoy met zijn Soul City Symphony. Luister mee ben je nog heel even naar African Symphony.